Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Nelson Mandela weer met longontsteking in ziekenhuis. Pelletfabriek afgebrand in Kampen en Serena Williams wint finale Roland Garros. Het weer, het is rond 14 graden op de wadden en 22 tot 25 graden in het binnenland. Langs de noordkust drijven wolkenvelden van zee binnen die zich vanavond en vannacht over vrijwel het hele land uitbreiden... Het blijft droog en het koelt af tot 9 graden. Morgen begint de dag bewolkt, maar smiddags schijnt de zon weer vooral in het Binnenland. Het wordt 14 graden op de Wadden en 22 in het Oosten. De Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela ligt weer in het ziekenhuis. Hij werd vannacht opgenomen. Mandela was al een paar dagen ernstig ziek. Consument Ellis van Gelder. Ellis, hij ligt dus sinds vannacht in het ziekenhuis. Wat weten we tot nu toe over zijn toestand? Ja, wat tot nu toe weten is dat Mandela bij bewustzijn is en dat hij zelf ademt. En hij, ja, eigenlijk sinds vanochtend wordt zijn situatie al ernstig maar stabiel genoemd. En de woordvoerder van president Zuma, die is aangewezen om het woord te doen over de gezondheidstoestand van Mandela, noemt hem wel een vechter. Mandela heeft zich al meerdere malen door een longontsteking heen geslagen, maar hij zegt ook dat ja, Mandela natuurlijk een mens is en een mens op leeftijd en dat Zuid-Afrika ook niet kan verwachten dat hij natuurlijk het eeuwige leven heeft. Nee, mensen op leeftijd. Hij is 94. Hè. Hoe, hoe reageren de Zuid-Afrikanen? Ja, er komen natuurlijk heel veel steunbetuigingen binnen. Eh, kinderen bijvoorbeeld deze middag, die hebben al bloemen gebracht... naar het huis van Mandela hier in Johannesburg. Ja, veel Zuid-Afrikanen hopen natuurlijk toch dat het snel beter met hem gaat. Maar ze realiseren zich die leeftijd van Mandela bijna 95 wel. Eh, Zo'n zes weken geleden zagen we nog televisiebeelden van Mandela. En ja, dat stelde het Afrika eigenlijk allesbehalve gerust. Mandela zag er heel broos en fragiel uit. En eigenlijk een beetje emotieloos. En die beelden zorgden dus wel voor dat steden meer het beseft is dat het inderdaad onvermijdelijk is dat ze de vader van de democratie in Zuid-Afrika toch ooit los moeten gaan laten. Ja, in welk ziekenhuis ligt hij? Ja, dat weten we niet precies. Het enige wat we wel weten is dat hij in Pretoria is. Uh, er zijn eigenlijk twee ziekenhuizen in die stad waar uh, Mandela naartoe gaat. Ja, waar hij nu ligt is dus niet officieel bevestigd. En ja, dat willen ze ook niet doen. Want uh, ze zeggen ook, de woordvoerder hier van de president... ...van ze willen toch proberen de privacy van de familie Mandela uh, te beschermen. Er is ook wel een roep om de familie zoveel mogelijk met rust te laten. Uh, dat is lastig. En lokale en internationale media bivakeren dus ook wel bij beide ziekenhuizen... ...om toch... Uh, ja, te kunnen achterhalen waar hij is. Eh, wat wel is bevestigd is dat Mandela's vrouw, eh, Graça Machel... Eh, ja, sinds vannacht half twee, toen hij naar het ziekenhuis eh, is gebracht... aan zijn zijde is. Dankjewel, Alice van Gel. PvdA-leider Samson vindt dat vergezichten over de toekomst... van de Europese Unie geen zin hebben... als niet eerst het huidige Europa wordt gerepareerd. Mensen enthousiast maken voor een Europa van later lukt niet wanneer ze het Europa van nu verwerpen... zei Samsom op een partijbijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst staat in het teken van de Europese verkiezingen van volgend jaar mei. Bij veel mensen wordt de boosheid over het kapotte Europa steeds indringender... zei Samsom. Voor de PvdA heeft bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de EU prioriteit. In Kampen woedde bijna de hele middag een grote brand in een pelletfabriek. Ongeveer een half uur geleden is het zijn brandmeester gegeven... Burgemeester Bord Koelewijn van Kampen, goedenavond. Goedenavond. Meneer Koelewijn, wat is de schade? Die, dat is op dit moment nog niet te zeggen. Ik heb net met uh, de beide directeuren gesproken van de bedrijven die uh, ernstig getroffen zijn door uh, de brand. Want dat, uh, dat is een pelletfabriek en nog een ander bedrijf? Het is een pellenfabriek en het is een uh, fabriek die uh, internationaal allerlei uh, voedsel uh, uh, uh, exporteert. Uh, en ik heb begrepen dat uh, in beide bedrijven er veel schade is. Het ene bedrijf moet als uh, compleet verloren worden beschouwd. In het andere bedrijf uh, hebben we het geluk gehad dat de sprinklersinstallaties uh, op een goede manier hun werk hebben gedaan. En Desondanks is ook daar veel schade. Ja, en er was ook heel veel rook. Hè? Zoveel rook dat uh, nabijgelegen N50 moest worden afgesloten. Is die intussen weer open? Daar wordt op dit moment over nagedacht, want uh, ook uh, de nabluswerkzaamheden... die op dit moment worden uh, gestart, uh, uh, maken dat er nog steeds veel uh, rook aanwezig is. Dus een overleg met uh, Rijkswaterstaat en de politie wordt op dit moment bekeken... onder welke condities de N50 weer open kan worden gesteld. Ja, en die twee fabrieken die, die stonden ook op een uh, industrieterrein? Of waren er ook woningen in de buurt? Nee, er waren gelukkig geen woningen in de buurt. Ze stonden achter op het industrieterrein in de buurt van de Zuiderzeehaven van Kampen. Uh, en gelukkig net op voldoende afstand van elkaar. Uh, zodat zeg maar, de omliggende percelen, ondanks de enorme hitteontwikkeling, uh, toch konden worden gespaard. Dankzij, uh, uh, ja, ik weet veertien of zestien. ...brandweerwagens die zich volop hebben ingezet met compagnie van de brandweer... ...om de schade zoveel mogelijk in te perken. Ja, is er wel iets bekend over de oorzaak? Daar doet de politie op dit moment onderzoek naar... ...want ja, iedereen beseft dat het pallet maar niet zo uit gaat branden. Dus daar wordt inderdaad onderzoek naar gedaan. Dank u wel, burgemeester Bord van Kampen. De partijen die onderhandelen over een nationaal energieakkoord hebben een eerste stap gezet. Dat zegt servoorzitter Wiebe Draaier in een exclusief interview met de NOS. Onder leiding van Draaier praten bedrijfsleven, milieubeweging, vakbonden, belangenverenigingen en ministeries over maatregelen om onze energie een stuk duurzamer te maken. Helene Eckers sprak met Draaier en vroeg hem waar de partijen op dit moment staan. Aan vier tafels is de afgelopen maanden onderhandeld over deelgebieden. Gebouwde omgeving, de industrie en de opwekking. Maar ook export en ook mobiliteit. En nu bereiken we het punt waarbij we dat bij elkaar over tafels heen aan het aanbieden. Het... ...optimaliseren zijn, uitzoeken naar, naar uitkomsten. Maar het wordt ook doorgerekend. Dus deze week zijn de rekenmeesters van de overheid aan de slag gegaan... ...met het doorrekenen van een aantal pakketten van, van maatregelen... ...met variatie erin, om te kijken wat de consequenties daarvan zijn. En die fase gaan we nu in. En daarna volgt dan nog een, laten we zeggen, een slotspel om een uitonderhandeling te doen... ...van het gehele pakket over tafels heen... ...en rekening houden met de uitkomsten van die doorrekening. Dus op dit moment is er nog geen akkoord? Er is nog geen akkoord. Er werd wel een suggestie van gedaan in de media in de afgelopen periode. Maar er zijn heel veel opties. Er wordt gezocht naar de effecten. En uiteindelijk komt er dan hopelijk een akkoord uit die doorrekening. Hoe belangrijk is dit nou, die gesprekken die tot zo'n akkoord moeten leiden voor de gewone burger? De gewone burger gaat hier heel veel van merken. Want iedereen doet in zekere zin mee. Het biedt aan de ene kant kansen voor allerlei lokale initiatieven om zelf mee te draaien in het opwekken van, uh, van energie. Lokaal, wind, zon. Biomassa of, of, of althans uh, warmte uit, uit aarde en dergelijke. Maar het biedt ook uh, werkgelegenheidskansen voor, voor, uh, voor nieuwe bedrijven in de bouw. Maar ook voor bestaande activiteiten bouw en installatietechniek. En uiteindelijk zal je zien dat er ook uh, uiteindelijk een groeicomponent uit moet komen voor, uh, voor Nederland als geheel. Nou speelt dit natuurlijk al heel lang. Um, he, de, op eenvolgende kabinetten hebben verschillende dingen geprobeerd. De belangentegenstellingen zijn ook heel erg groot. Dus um, hoe groot is de kans dat dat ook echt gaat lukken? Dat is een hele goede vraag. <laughs> en ik hoop echt dat het er komt. De belangen zijn heel groot. En de betrokkenheid van alle partijen is ook zo dat ze eigenlijk dat echt wel willen. Dat geloof ik oprecht. Maar het is ook nog echt zoeken van of we eruit kunnen komen. En dat is wat in de komende periode gaat gebeuren. Wie bedraaier van de SERG in gesprek met Helene Ekker. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Istanbul en Ankara zijn opnieuw duizenden mensen op de been... om te protesteren tegen de regering van de Turkse premier Erdogan. De demonstraties gaan vandaag hun negende dag in. Ook in verschillende Duitse steden zijn Turkse betogers... uit Solidariteit de straat opgegaan. Erdogan heeft eerder vandaag de onrust besproken... met de top van zijn conservatieve AK-partij. Hij herhaalde dat er een onmiddellijk eind moet komen aan de protesten. De voorgenomen bezuinigingen in de thuiszorg zijn verzacht. Maar voor de vakbond Afgakabel FNV en een aantal politieke partijen is dat niet genoeg. Vanmiddag was in het Oosterpark in Amsterdam een demonstratie tegen de kabinetsplannen waar een paar duizend mensen op afkwamen. Op het podium daar ook voorstanders van de kabinetsplannen, zoals VVD-Kamerlid Bas van het Woud. Nou, we hebben een korte vraag mogen beantwoorden. En ik heb niet de illusie dat ik hier vandaag allemaal die mensen achter de kabinetsplannen zijn. Maar ik vind als VVD de bezuinigingen en hervormingen die we in de zorg doen echt heel hard nodig. En dat moet je ook bereid zijn om dat hier vandaag uit te komen leggen. Aanvankelijk waren de bezuinigingsplannen veel strenger. Er is nu een verzachting gekomen. Moeten de mensen daar eigenlijk nu heel tevreden mee zijn in deze tijden van de economische crisis? Ja, dat denk ik wel. En je zag ook dat uh, alle andere vakbonden zich ook achter dat akkoord gesloten hebben. Behalve de af Dat vind ik jammer een gemiste kans. En natuurlijk snap ik heel goed dat die mensen zich zorgen maken. Die dreigen misschien hun baan kwijt te, te raken. Daar moeten we dus ook ontzettend goed naar kijken. Maar belangrijk is ook dat we over tien en over twintig jaar die zorg betaalbaar houden. Want de kosten daarvan reizen de pan uit en het is onmogelijk vol te houden. Is er wel oog voor het belang van de thuiszorg? Want dat hoor ik wel iedereen zeggen, dat de thuiszorg zo ontzettend belangrijk is. Die is ontzettend belangrijk, maar het wil niet zeggen dat we altijd alles precies op dezelfde manier als nu moeten doen. Dat altijd iedereen van overheidswegen een schoonmaakhulp in huis moet krijgen, ja, de tijden dat we dat kunnen betalen zijn voorbij. En ik besteed dat geld liever aan mensen in een gehandicapte instelling... die hele zware zorg nodig hebben en dat over twintig jaar ook nog nodig hebben. VVD-kamerlid van het Woud in gesprek met Paul Sanders. Sport. Serena Williams heeft op Roland Garros geschiedenis geschreven. Elf jaar na haar eerste eindzeging in Parijs... won de Amerikaanse nummer 1 van de wereld het Grand Slam toernooi in Parijs opnieuw. Williams was in twee sets sterk voor Maria Sharapova. Het werd twee keer 6-4. Marcella Mesker over deze finale. Serena Williams was voorafgaand de favoriete voor de zege op Roland Garros. Ze leidde Maria Sharapova immers met 13-2. De laatste keer dat de Russin de Amerikaanse versloeg, ja, moesten we helemaal terug naar 2004. Maar Sharapova speelde beter dan verwacht en het werd een mooie finale tussen de twee rijkste sportvrouwen en de twee beste hardhitters ter wereld. Williams eindigde de wedstrijd op een formidabele manier. Ze sloeg drie aces en een winner en zo maakte ze de tweede set met 6-4 uit. Williams is nu 31 wedstrijden op rij ongeslagen. Ze wint na 11 jaar haar tweede titel op Roland Garros en in totaal haar 16e Grand Slam titel. Ze is de allerbeste tennister ter wereld. En Williams is met haar bijna 32 jaar nu ook de oudste winnares op Roland Garros. De Nederlandse volleybalmannen spelen op dit moment in Apeldoorn... een wedstrijd in de World League tegen Japan. Lars Geerts in het Omnisportcentrum. Lars Nederland en Japan hebben allebei eerst een set gewonnen. Hoe staat het er nu voor? Nou, we zijn inderdaad in de derde set en Nederland doet het daarin uitstekend. Het is 19-16 in het voordeel van de Nederlanders, hoewel nu Zies. op dit moment de bal niet goed op, uh, afblokt, waardoor die buiten de lijnen komt wordt het 19-17. Ja, Nederland slecht begonnen aan deze wedstrijd, verloor de eerste set met 25-19, maar hij pakte zich in de tweede, ging beter serveren, het blokkeren liep beter en zo werd Japan een beetje naar huis gespeeld. 25-20 werd het en ook in de derde set kwamen de Japanners al lang niet meer aan toe, maar Nederland is nu iets meer foutjes aan het maken. Moet dat corrigeren, moet wat scherper blijven. En dan uh, zal het ook Japan in de tweede ja, set kunnen de, pakken. Het het 2017, de vanwege de een technische fout van de Japanners, worden voor Nederland in de derde de de set. Goed, de Boxer Peter Mullenberg heeft in het Wit-Russische Minsk naast de Europese titel gegrepen. De 24-jarige Almloer verloor in de finale in de categorie tot 81 kilogram van de Rus Ivanov. De, Rus wees, de jury wees de Rus in alle drie de rondes als winnaar aan. Mullenberg over zijn nederlaag. Ja, ik heb verloren. Nee, hij ging op zich goed. Uh, ja, ik verloor ja, eigenlijk niet op punten. En, uh, ja, uit de balen van natuurlijk. Uh, maar ja, als je dan ziet, ik heb afgelopen week vier wedstrijden geboekt En de tegenstander van mij had, uh, heeft er twee geboekt, Waarvan eentje die al in de eerste ronde klaar was. Dus hij heeft totaal vier honderds geboekt. Ja, dus ja, hij had iets meer geluk dan ik, zeg maar. Maar toch een medaille. Mullenberg is de eerste Nederlandse bokser die op een EK-medaille pakt sinds 1993. Destijds pakten Orandeli Bas en Don Jaco Poeder in het Dirkse Boerza ook een zilveren plak. Verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. De Koentunnel in de Ring van Amsterdam is weer vrij. De tunnel was richting Den Haag dicht door kortsluiting. Er staan files op de A7 Amsterdam richting Horen. Voor Purmerend 2 kilometer, dat komt de wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 4 kilometer, daar wordt ook aan de weg gewerkt. Het hele weekend zijn daar twee van de vier rijstroken dicht. Dankjewel Edwin. De hoofdpunten van het nieuws nog eens. De Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela ademt zelf. Hij werd afgelopen nacht met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. In Istanbul en Ankara zijn opnieuw duizenden mensen op de benen om te protesteren tegen de Turkse regering. En de partijen die onderhandelen over een nationaal energieakkoord hebben een eerste stap gezet. Dat zegt serv voorzitter Wie in een exclusief interview met de NOS. Tot zover het nos zo zometeen op radio 1, de NTR met Pavlov.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 Bovendien bevat de volgende boodschap informatie over economy servers zoals gratis APK, 2 jaar garantie op reparaties en gratis pechhulp in Europa. Met Economy Service wordt uw Volkswagen dus bovendien gratis APK gekeurd, krijgt u 2 jaar garantie op reparaties en gratis pechhulp in Europa. Dit is Radio 1, NTR Pavlov. Van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. En weer komt er een parlementaire enquête. Nu naar aanleiding van het falen van de VIRA. Alles zal weer draaien om de vraag: wie was er verantwoordelijk? Straks een gesprek met filosoof Gijs van Oene over het afschuiven van verantwoordelijkheid. En we hebben live muziek van Jeroen Kant. Steeds meer relaties komen tot stand via datingsites. En volgens enkele Amerikaanse psychologen zouden die relaties duurzamer zijn. We praten erover met wetenschapsjournalist Mark Miras, auteur van het boek Liefde... en met Sjaak Fane, relatietherapeut en schrijver van het boek Liefde in Digitale Tijden. Hoe verrassend vond jij deze uitkomsten van die psychologen, Sjaak? Uh, eerlijk gezegd niet zo verrassend. Het is gefinancierd door eHarmony, een grote datingsite in Amerika... Je heeft in 2009 ook al een bepaald onderzoek gepubliceerd waaruit de superioriteit van datingrelaties moet blijken. Dus ja, als je ook kijkt naar die cijfers: ik heb het gelezen, er is een heel klein verschil in waardering, bijvoorbeeld tussen partners. En um, ja, ik stel me zo voor dat als een man met een, uh, een witte jas zeg maar, uh, tussen jullie staat... en zegt, nou luister Henk, uh, jij, jij past ontzettend goed bij Mascha. Dat is een geweldige match als collega's. Dat je ook eerder geneigd bent om je collega meer te waarderen... dan dat ze zeggen, nou ja, uh, dit is je collega en uh, ga maar aan de slag. Maar vind je daarmee de uitkomsten niet plausibel? Niet... Nee eigenlijk, niet zo. nee, eigenlijk niet zo. Ik volg veel meer een andere wetenschapper, Elie Finkel. Die heeft daar in de begin 2012 een uh, uitgebreid uh, rapport over geschreven. Uh, 60 pagina's uh, dik. Het sluit aan bij mijn eigen onderzoek als uh, filosoof uh, over uh, relaties. En um, Kijk, laten we, maar niet, laten we er maar van uitgaan dat het in alle eerlijkheid is gedaan, ja. hè, dat onderzoek, los van de manier waarop het gefinancierd is. Uh, dan zou het als heel goed kunnen dat de verkeerde dingen onderzocht zijn wat bedoel je? Kan ik een verkeerde... Nou, dingen? het blijkt dat die, die matching, die datingsites zich zo sterk op beroepen... als uh, succesfactor, dat het eigenlijk niet de doorslaggevende factor is. En dat blijkt ook uit sociaal-psychologisch onderzoek. Dat het veel belangrijker is dat koppels in staat zijn om met conflicten om te gaan. Mm -hmm. Sterker nog, dat ze in staat zijn om na een conflict te herstellen. Uh, recent onderzoek heeft dat ook aangetoond. En een ander iets is de emotionele toegankelijkheid... En wat bedoel je daarmee? Nou, Erganker, dat je vanuit een wijgevoel in een relatie staat... en niet vanuit het marktdenken van, uh, die de datingsites nogal uh, promoten. Maar dat kan Dan toch ook mijn... best wel dat dat wel hmm? kan? Uh, ja, dat kan dat je daar overheen groeit. Maar het is toch ook wel aannemelijk dat als je lange tijd... mensen zijn uh, vaak drie jaar bezig om een geschikte partner uh, te vinden... als je lange tijd op die manier denkt in markttermen, uh, want dat is het daten... Uh, dat, je toch, dat dat toch een leidend beginsel wordt voor een, voor een relatie. En als je, dan is de verleiding toch groot dat als je partner je teleurstelt... dat je niet het gevoel hebt van, oké, okay, ik ben er voor je... Ondanks alles, hè, it's all inclusive, zeg ik wel eens tegen mensen die in therapie komen. Dan zeg ik, het zijn de leuke dingen en de minder leuke dingen. Maar dat je dan toch weer verleid wordt om opnieuw zo'n dating site te bezoeken. Om te om kijken de, of er niet een leuker is. Ja. Omdat je uh, zo'n relatie bijna beschouwt als koopwaar. Ja, ja, ja. Er zijn, ja, hm? er zijn een, een aantal... een, een, een O, het bevalt niet, weg ermee. Nou ja, kijk, het is een model voor waar, waarop mensen denken over relaties. Een van de vier... Volgens uh, antropoloog uh, Fiske, die heeft er ooit wat over gepubliceerd. En uh, het, het wijgevoel, zeg maar het poldermodel, ik een beetje, jij een beetje, is één ervan. Ja. En dat dreigt nu uh, overwoekerd te worden door een hele andere manier van denken. Namelijk dat marktdenken. Dat zien we in allerlei, allerlei sectoren. Ik bedoel, ziekenhuizen mogen ook winst maken. Uh -huh. Dat is ook een uh, soort fabriek. En uh, zo dreigt de relatie ook een fabriek te worden. Maar dat, dat, dat komt in onze zo, het, zo te het, denken. het is verbazingwekkend hoe makkelijk eh, dit soort metaforen worden overgenomen. Maar nog even naar het onderzoek. Eh, demograaf Jan Latte verklaarde in de NRC Handelsblad dat hij het niet zo gek vond, die uitkomst. Hij zei: Want het past zo goed bij onze tijd, waar we heel individueel zijn en precies op maat een partner zoeken. En in een, uh, op een dating site heb je nog wel meer keus dan in een café of uh, in het kantoor waar ja, je werkt. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is ook de grote kracht van datingsites. Hè? Die grote vijver waar je in kunt vissen, dat wel. Maar de vraag is natuurlijk of dat op de iets langere termijn... tot gelukkige uh, relaties leidt. Hè? Tot meer bevredigend contact en ook tot meer flexibiliteit. Dat dus... je er bent voor de ander, ook als die ander je eens tijdelijk teleurstelt. Ja. Dus dat is iets anders. Hebben jullie wel eens gedate via internet? <laughs> Eigenlijk, Jaak? Uh, ik heb het, al, toen ik met dat onderzoek bezig was... Uh, ben ik niet onder verkeerde voorwenselen op een datingsite geweest. Ik heb wel over de schouder uh, van uh, een van onze kinderen meegekeken... toen die het... Uh, Leuk vond om op verschillende sites te kijken. Ja. En uh, voor zover ik anoniem uh, door kon dringen tot die datingsites... heb ik wel allerlei indruk opgedaan. Ik heb veel gelezen over ervaringen van mensen. Ik vond het me heel niet juist om mezelf voor te doen... als iemand anders die uh, op zoek is naar een relatie. Nee, dat is heel goed. Want, want dat, er wordt ook vaak misbruik gemaakt, hè? Heel vaak, Dus dan ja. zijn er mensen die hebben eigenlijk al een relatie... maar die, die shoppen er gewoon een beetje ja, naast. Ja, en, en datingcoaches die zeggen... Joh, je moet het met twee, drie tegelijk uh, bezig zijn... want dat is wel zo efficiënt. Dus, yeah. Maarten is? Uh, uh, Jij ja. hebben weleens uh, nee, gesnuffeld nooit op dat nee, uh, nee. Gekeken, internet? natuurlijk ook voor mijn boek. Uh, maar uh, altijd uh, aan de zijlijn gebleven. Um, en waarom? Vind je het niet interessant? Of, of denk je dat het nee, niet ik, werkt? Nee, ik, ik, ik ben getrouwd. En uh, dus uh, ja, dan vind ik het niet ver om, uh, om net te doen alsof ik... Daar uh, nou, is ook een speciale dating ja, <laughs> site voor, hè? <laughs> Second Love of zo. So. Ja, ja. ja. ja dat kan je gewoon... Uh, maar ja, dat kan eens op, op een gewone internetsite ook. <laughs> okay, hè? Ja. Alleen dan is het dus niet zo oud in die open. Um, maar. Geis, uh, e e heb jij ervaring? Uh, nee, ik weet hier uh, helemaal niks van. Nooit een gokje <laughs> gewaagd. Maar je kent ongetwijfeld collega's of vrienden. die op die manier een relatie hebben gekregen, of niet? Nee, zelfs dat niet. Maar nee? die vertellen ze me dat gewoon niet. Of... Ja. Ik hoor het wel steeds meer om me heen, ja. trouwens. Want hoeveel, hoe heb, zijn die getallen? Een derde in Amerika dus. Meer dan een derde. Een derde. Dat, is ja. Ja. Ja. dat is gigantisch, En in Nederland? Weet, weten ja. jullie dat? In Nederland uh, hobbelt ja. er achteraan, maar dat zal... Uh, Eén op de vijf, wordt gezegd zo. Ja. Eén op de vijf, ja. maar het is stijgend. Booming. Ja. Ja. Ja. Ja. Mark Miras, uh, jij bent geen voorstander hè, van dat internetdaten. Nee, in mijn boek heb ik daar een heel kritisch hoofdstuk over geschreven. Um, ik vind het een interessant vraag, te vragen, want ik weet ook niet hoe het echt werkt. Er zijn alleen veel argumenten uh, die er toch wel ja, wat, wat, wat kritische kanttekeningen bij plaatsen. Um, het, je, je maakt het, het, het kiezen tot een rationeel proces. Terwijl het eigenlijk veel te, te, te complex is om te kiezen uh, op basis van argumenten. Dat, dat kunnen onze hersenen niet. Wat mij altijd afweging maken. Wat, wat, wat mij altijd um, uh, verbaast is dat je... Um, je gaat eigenlijk heel erg uit van wat je zelf kan bedenken... wat je zou willen in, in, in een partner. In Precies, plaats van dat ja. je verrast wordt... door iets waar je zelf niet op bent gekomen... maar wat je misschien wel heel erg leuk vindt. Je eigenlijk. gaat van tevoren zitten bedenken wat is belangrijk in een relatie. Maar wij weten helemaal niet wat belangrijk is in een relatie. Want Uiteindelijk is het kiezen van een partner... Is een heel emotioneel proces waarin allerlei... Uh, nou, zeg maar, verborgen factoren meespelen. Uh, die je met geen mogelijkheid in een soort schema kunt brengen. En die je ook vaak niet kunt beoordelen op grond van een website. Want dat is natuurlijk toch maar een eendimensionaal beeld. Je krijgt een, ziet een foto, vaak een stilstaande, meestal een stilstaande foto. Je ziet een aantal gegevens. Um, terwijl als je iemand ontmoet, dan pikken je hersenen allerlei andere signalen op... Die voor die afweging, voor die ja, zeg maar een evolutionaire afweging die we geleerd hebben te maken, veel belangrijker is. Eh, wat noemen ze voor die via ja, de horen. blik, hoe lacht iemand? Wat zijn stem, eh, wat voor bewegingen heeft hij? Uh, hoe ziet zijn lichaam eruit? Hoe ruikt hij? Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn. Maar dat en ook, is, ook al die spontane... Dat zou je toch best kunnen ondervangen met een leuk uh, YouTube-filmpje op, uh, op zijn nee, dood? Nou, die geur is lastig, hoor. gezien hoe iemand eruit ziet, hoe die lacht. Ik beschrijf een vriendin in mijn boek uh, die uh, heel lang had, uh, oh ja. had gechat met iemand... Uh, ja. en uiteindelijk ja. besloot dat het, uh, dat het hem toch wel bijna was, die besloten samen naar zee te gaan, dus hij uh -huh. stapt in zijn auto... en op dat moment wisten ze ogenblikkelijk, dit is hem niet. En dat was waarschijnlijk een kwestie van geur. Vrouwen zijn heel gevoelig voor geur. Geur is een hele belangrijke trigger eh, die ons iets zegt over de match van genen. Um, en vrouwen zijn er heel gevoelig voor. Als de genen van hem en van haar niet met elkaar matchen... of je nou kinderen wil of niet, dan, dan, dan redeneren je hersenen... dan concludeer je hersenen, dit is geen gezonde relatie... want onze kinderen zullen niet gezond zijn. Maar dat is dus, ja. er gebeurt eigenlijk van alles in je lijf... Precies. zonder dat je daar eigenlijk bij stilstaat. Ja, en heel veel daarvan sluit je dus buiten... op het moment dat je uh, via internet uh, aan het zoeken bent. Daar zouden we verder mee kunnen komen natuurlijk. Hè? Dat, dat videodating is uh, bijvoorbeeld een manier... om ja, maar... toch wat meer informatie te krijgen over mensen. Maar wat veel interessanter is... dat uit sociaal-psychologisch onderzoek een aantal jaar geleden is gebleken... dat stel dat jij je ideale partner tegenkomt dus degene waarvan je van tevoren geformuleerd hebt... nou, dat is, dat is mijn ideaal... Mm -hmm. dan hoeft het helemaal niet zo te zijn dat je daar verliefd op wordt. Maar als, als je nou uh, op internet iemand hebt gevonden... die denkt, nou, dat, dat lijkt me een geweldige match... Ja. Werken al die factoren, Mark, die jij nu net noemt, dan niet meer? Bij die eerste ontmoeting, dan werken ze toch ja, wel... Ja, maar het probleem is dat je dan vaak al in een ver voor het stadium bent met, met commitment. Je hebt het gevoel van dit, dit, dit is hem, je hebt, je hebt als het ware je, je hoop al gevestigd op die persoon. Terwijl heel veel van dit soort dingen, als je elkaar in het café ontmoet... die worden eigenlijk door je hersenen gecheckt, nog voordat je iemand bewust wordt. Oké, okay, maar dan heb je je al uh, min of meer uh, uh, nou ja, gecommitteerd aan ja. iemand... En dan? Dan, dan, nou, dan? Wat je dus heel vaak ziet, is dat het dan toch nog misgaat. Zoals bij die vriendin. He, je stapt in de auto en ze zegt, ze willen gelijk weer uitstappen. Okay. Uiterst pijnlijk. Wat je ziet, is dat dat uiteindelijk aan je eigen zelfbeeld gaat knaren. Iedere keer dat je afgewezen wordt, dat geldt voor mensen... maar dat geldt ook voor alle anderen die je afgewezen wordt... dan ga je je eigen normen omlaag uh, draaien. Je gaat minder hoge eisen stellen. Dat is een soort pragmatisch uh, principe. Maar wat ook niet werkt op het moment dat je zo vaak... op basis van toch ja, oppervlakkige argumenten... Uh -huh. um, het overgaat tot, tot een date um, met dus een ja, best een hoge kans... dat je weer op een teleurstelling uitdraait En weer het gevoel krijgt van uh, ik ben niet goed genoeg. Maar um, het is toch eigenlijk ook juist goed als je van dat daten een soort... Ja, dat dat wat, wat um, uh, gebruikelijker wordt, zeg maar. Terwijl je uh, als je iemand tegenkomt in de kroeg en je, je maakt een afspraakje... dan wordt het een, een enorm, uh, enorm ding, of het, dan krijgt het heel veel gewicht. Ja. En dan, dan hangt er van alles uh, van af. Maar als je wat geroutineerder wordt in het internetdaten... kan ik me voorstellen dat het gewoon makkelijker is om zo'n afspraakje te maken. En dat je dan op een gegeven moment denkt van nou, hè, ik neem een kopje koffie, we weten allebei, dit is het niet. Tot ziens. Weet je, en dan wordt het, hangt het niet meer zo'n gewicht aan. Nee, het werkt juist precies andersom. Mensen worden steeds selectiever. Ze echt, denken, waar? als ik nou maar precies formuleer wat ik wil. Het worden echt wijnkenners. Alleen dan voor, uh, voor, uh, voor mensen. He? Dat is heel kieskeurig. En dat geeft ook een uh, Maar is dat goed omdat gevoel. ze niet uh, afgewezen willen worden dan? Dat ja, ze zo... ze denk, ja, ze denken van er is een enorme keuze. En als ik nu maar precies weet wat ik wil. En uh, precies weet wat de goede match is. Men gelooft echt in die, in die uh, match. En het interessante is dat er toch een element is. Eigenlijk een tragisch element, zeg je dan als filosoof. Uh, wat dat steeds onderuit haalt. Het wordt de heilige graal genoemd onder de relatieonderzoekers. Vanaf de jaren dertig is er al onderzoek naar huwelijken. En nog steeds weet men niet precies de vinger te leggen op wat dat nou is. En zelfs wat, jij noemde net uh, genen en dergelijke. Ja, dat, dat is ook. Mark ja. noemde het genen. En dat is uh, ja, ook geprobeerd natuurlijk door gene matching. Daar kun je op inschrijven en dan moet je wat wangslijmvlies inleveren. Oh, en dan, dan wordt dan je DNA kijken. bepaald en dan <laughs> word je op basis van je DNA gematcht. Jeetje. Men zegt dat het werkt, maar wat denk jij Mark? Gaat het werken? Het probleem is dat het uiteindelijk een, een combinatie van allerlei factoren is. Die ja. je normaal, als je elkaar ontmoet, live uh, op een hele speelse manier afweegt met elkaar. En dan wordt het wat, of wordt het niet wat. En als het niet wat wordt, dan, dan schuif je gewoon langs elkaar heen. Dan is er niks aan de hand. Ja. Zou speeddaten dan uh, uh, uh, meer resultaat bieden? Kijk, bij speeddaten heb je, ruik je elkaar wel. Je ziet elkaar <staan> um, eh, enigszins. <lacht> um, maar wat je bij speeddaten ziet, is dat, dat, dat mensen wel hele hele hoge, hoge eisen uh, gaan stellen. Um, uh, vanuit het idee van... ik moet, ik moet de beste kiezen uit deze, deze kring... en dat ze, ondanks dat ze van plan waren... om ook die lieve en niet zo mooie partner... Uh, ook een kans te geven... dat ze uh, in dat afwegen geneigd zijn... om dan voor die hele primaire factoren... als schoonheid te gaan. Uh, en niet op de, op de, de, de emotionele in, inhoudelijke kant... voor zover je dat binnen in een gesprek... van twee minuutjes kunt, kunt, kunt, kunt aftesten. Dus het wordt... De, de, de manier waarop je je, je dating organiseert, uh, bepaalt uh, welke criteria bepalend worden voor, voor wie je kiest. En het betal, hangt dus af van hoe je, of je, uh, je nou op, gaat speed daten, of dat je je op internet gaat begeven, of dat je het gewoon toch op je vriendenkring a, uh, laat, uh, laat aankomen. Bij welke, bij welk, met welke criteria je uiteindelijk je keuze maakt? Gijs, Gijs van Oenen. Ja, ik begreep dat dat onderzoek gaat over hoe effectief is nou eigenlijk de ene vorm van daten of ontmoeten ten opzicht van de andere. De, de live versus de internetdating. Maar is dat effectiviteit nou eigenlijk zo belangrijk? En stel, ik weet niet of er een onderzoek naar nou is, maar dat uithuwelijker zou je ook kunnen uitzoeken. Hoe effectief is ja, dat? dat? En als blijkt dat dat nog effectiever is, zouden mensen daar dan toe over gaan. Gearrangeerde huwelijken. Ja, ja, ja precies. Dus ja. waarom zou je nou eigenlijk willen weten hoe effectief het is? De nou, dat is heel leuk, de... inderdaad. Want gearrangeerde huwelijken werken heel goed. Hè? Ja. Dus da da daar zit dat commitment in, waar jij ja. het net over had. Ja. Uh, dat commitment wat ervoor zorgt dat je met elkaar. Dat, dat, dat gevecht aangaat. En dat is natuurlijk uiteindelijk toch wat doorslaggevend is... voor de lange termijn. Maar is dat niet in strijd ja. met wat je straks zei... over wat er allemaal gebeurt in onze hersenen? Dat je denkt, ja, geur. Ja. Mm -hmm. Misschien Schrijf ben langer. je er ja. aan de geur. Ja. Ja. Ja. Ja. Beetje een rare stem. een ja. Beetje ja. een raar loopje. Ja, precies. Ja. Ja. Maar en mijn ouders smart. denken, het is goed. Dus ja. ik trouw met dat nichtje van mijn ja. achternichtje. Nee, dat is belachelijk. Dat hoeft helemaal niet familie te zijn. Maar ik trouw met de vrouw die mijn ouders hebben uitgekozen. Ja. Nee, het, zijn die, die, die, het is enerzijds dat de, onze hersenen helig gericht zijn op het, op, het, op het zoeken van de juiste partner qua, qua uh, eigenschappen. En vervolgens is de, het succes hangt voor een heel belang deel af van het commitment wat je aangaat. En dat zit natuurlijk. In de verliefdheid zit heel veel commitment. Geliefd uh, ja. worden overigens, is iets wat veel sneller gebeurt op het moment dat je in een ongemakkelijke positie met elkaar raakt. Uh, geef eens een voorbeeld. Nou ja, uh, uh, je rijdt je, rijd, je, je ongeluk de kopje koffie in, uh, in, de, in de tas van, uh, van, uh, van je potentiële partner. En dan is het, oh sorry, sorry, sorry, had ik niet gewoon bedoeld. Geef niet, geef niet, geef niet. En dat is vaak het moment waarin die spanning, waarin er een verliefdheid Waarom? ontstaat. Ja, dat komt omdat onze hersenen uh, dat gevoel van, dit is de stress verwarren met het hormoon van de, de dopamine... van, van, van de verliefdheid En dat zorgt er dus voor dat het 1 plus 1 is 2... dat je extra dat gevoel krijgt van... dat is wel een hele bijzondere persoon. Oh, ja, in je boek las ik... dat je ook... Als, uh, op een, in een gevaarlijke situatie... je beschrijft iets van een enorm hoge brug... waar mensen overheen ja, ja, moeten lopen... Ja, ja. en dan staande gehouden worden door een knappe studenten. Nou, vertel het experiment zelf. Een experiment in Vancouver op een hangbrug... echt 50 meter boven, de, boven het water. Iedereen houdt zich daar vast. En dan wordt de niet vermoedende man... Wordt staande gehouden door een vrouw er midden middenop. En met je moet hij daar een vragenlijst invullen. Nou, die vragenlijst was verder meer een alibi. Want waar het om ging is dat, dat die mevrouw... aan het eind van dat onderzoek een kaartje aan hem gaf... en zei van, nou, mocht je nog vragen hebben dan een beetje ambigu. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je nog bellen. En opvallend veel van die mannen die gingen bellen... in tegenstelling tot toen hetzelfde experiment herhaald werd... op een betonnen brug, waar die knikkende knieën dus afwezig waren. Dus die knikkende knieën zorgden ervoor dat je extra ontvankelijk bent... om dat hele bijzondere gevoel, dat exclusieve gevoel... bij een, bij een, bij een potentiële partner te hebben... wat uiteindelijk natuurlijk toch uh, de, de, de doorslag gaat okay. geven. Helemaal los van alle argumenten. Ja, dan is uiteindelijk... internet ook wel suf, safe. Nou, dat is het gevaar. Dat, je, dat we het zo veilig maken... dat je juist dit soort triggers ja. voor dat commitment... Ja. ja, dan, dan, moet, dan, moet, voor gaan, dan moet je helemaal vergaan. Dan moet je wel dat live daten. Want dan ja. kun je zo'n koffiekopje omscholen. Ja. Ja. Ja, ah, nou, in nou, internet Af, is ook vervelend. best heel gevaarlijk hoor. Ik bedoel, uh, mensen kunnen zich heel lang heel anders voordoen. En uh, dat is natuurlijk ook wel iets wat. Uh, uh, iemand heeft een datingsite aangeklaagd. omdat er een uh, gevaarlijke man op haar pad kan via die datingsite. Dat is in Amerika gebeurd. Dus dat probeert men eerst wel te screenen voordat je daar uh, mag gaan daten. Maar Sjaak uh, Vane, uh, het is toch ook wel heel prettig dat je alvast weet dat je allebei van opera houdt, bijvoorbeeld. Of uh, van ja, dezelfde rechtdoor. muzieksoort. Ja, dat noemen ze de horizontale uh, persoonlijkheidsvoorkeuren of eigenschappen. Uh, ja. Horizontaal, omdat het eigenlijk niet uitmaakt. Het, het, kijk, er zijn verticale Dingen als gezondheid, uh, dingen als uh, openstaan, uh, dat je geen sagarijn bent... Om het simpel te zeggen. Dat je niet gaar. een depressieve neiging hebt en dergelijke. Kijk, ja? dat zijn een soort relatievaardigheden. die mensen wel of niet hebben. En uh, dus daar zit een soort rangorde in. Als je dat hebt, dan ben je eigenlijk een makkelijkere partner. dan als je dat niet hebt. Ja. Maar dit soort dingen. als uh, een voorliefde voor het kweken van goudvissen. of zo. Ja. Dat, dat maakt eigenlijk niks uit. Of okay. je dat nou wel of niet hebt. Ja. Mark, we ontmoeten natuurlijk. ook al hebben we relaties. toch telkens weer nieuwe vrouwen en mannen. Ja. Uh, Scannen onze hersenen voortdurend dit soort dingen? Niet als we verliefd zijn. Wel als. Nee, maar je blijft. Ook al heb je een relatie van 30 nee, jaar. Nee, maar dat is opvallend. Dus dat, We scannen altijd. We zijn altijd bezig met uh, het, het, onze, onze, onze, onze, onze, onze marktwaarde op de relatiemarkt. Maar niet als we verliefd zijn. Dus met de verliefdheid. Uh, dan gaan als daar het rollaakjes omlaag. En dan ben je alleen maar gericht op die ene persoon. Een prachtig, prachtig mechanisme okay. van. van van focus en van, van uh, uh, niet meer rondkijken naar mogelijke andere, nog betere kandidaten. Maar verliefdheid, ja. dat gaat toch op een gegeven moment over in ja. houden van? Precies, dus dat gaat over in houden van. En dan op een moment krijg je natuurlijk wel weer dat, die, uh, dat, dat, dat scannen weer opnieuw begint. Ja, dat is het ja. Ja. ja. Nee, klopt. Ja, klopt. Ja. Want uh, uh, hoe natuurlijk is het eigenlijk dat we ons hele leven... Proberen bij één partner bij elkaar te blijven, blijven tot, tot de dood erop volgt. Ja, dat is uh, vroeger in de evolutie, in uh, de, de prehistorie leefden mensen uh, maximaal tien jaar met elkaar, want er was of de een of de ander was inmiddels dood. Dus het, wat dat betreft is die die die die 30-40 jaar die we tegenwoordig met elkaar hebben, dat is wel een hele verre horizon. Dus ik vind het heel knap dat in Nederland zoveel mensen bij elkaar blijven. Zover, zo lang die, die, die horizon behouden. Ik weet niet hoe. hoe... Maar hoe verklaar ja. je dat? Dat het gebeurt? Is dat, zijn dat die kinderen? Of is dat. Uh, nee, dat is het angst. Toch wel een... of, uh... dus is het commitment ja, ook angst? Dat je is dus commitment. Maar dat is ook iets heel moois dat je geleidelijk aan steeds meer vergroeid raakt. En dat zie je ook in de hersenen. Letterlijk dat je vergroeid raakt. Dat, er, uh... ja, dat, dat wordt ook wel gezegd over die overeenkomsten. Hè. Voor je het weet ga je ook goudvissen kweken dan. Als je een tijdje <lacht> samen bent. En dan ga je mee naar zo'n goudvissenbeurs en word je ook fan. Dus die overeenkomsten, die zijn niet het begin, die zijn het gevolg van een relatie. Ja. En dat zie je ook vaak, mensen kopen dezelfde soort fietsen. Of, ja. Ze gaan als, ook op elkaar lijken, hè? Uh, ja. ja, mensen spiegelen nou, ook, maar, nou, mensen ook elkaar, elkaar, elkaars dan. bewegingspatronen. Dus ja? Uh, ja, dat zie je dan ook. Ja. Maar Sjaak jij bent ook uh, relatietherapeut, hè? Ja. B uh, wat zie jij dan in je praktijk? Van, uh, want jij komt dan ja, nou, neem ik, ik, voornamelijk ik, stellen ik, tegen die, uh, die het moeilijk en, hebben met precies. elkaar. Ja, mensen die, die komen bij ons voor een weekend. Dus een tamelijk intensieve periode. En uh, uh, hebben echt een time-out om te onderzoeken hoe ze nou tegenover elkaar staan. En wij begeleiden ze daarbij. Ik doe dat overigens samen met mijn uh, levenspartner. Dus uh, uh, het is in die zin een beetje verstrengeld. We hebben allebei hetzelfde beroep, namelijk relatietherapeut. Dan zeggen mensen wel eens, is dat niet ontzettend moeilijk dat je allebei relatietherapeut bent? Ga je elkaar niet zitten analyseren dan? Maken jullie nooit ruzie? Vroeg iemand wel eens een keer. Uh, ja, dan zijn we geen therapeuten. Dan reageren we gewoon ja, zoals iedereen misschien reageert. Maar mensen vragen zich wel vaak af. Van, wat is normaal? Is dit gezond? Ik had een keer een stel waarvan... Maar wat ik zei, bedoelen ze dan? Is dit normaal? Is dit gezond? Wat? Nou, Dat kan je misschien eens voorstellen, Henk, toch? Dat b mensen bepaalde dingen er... doen met elkaar... Uh, en dan zeggen van, uh, ik ben vier avonden weg in de week... En, en zij drie, en we zien elkaar bijna nooit. Is dat normaal? Is dat gezond? Moeten we niet wat vaker dit of wat vaker dat? Meestal hebben mensen dat soort oplossingen al geprobeerd... en dan huren ze iemand zoals ik in om ze op een ander spoor te zetten. Dat wel. Mensen proberen altijd wel het een van de oplossingen te vinden. En die lukt meestal niet. Wij zeggen altijd, een relatieprobleem is geen band plakken. Het is niet het lek opsporen en dan een plakketje plakken. Want het punt is dat die hele definitie van waar zit het probleem... oh, dat zit bij jou, het probleem, hè, want jij bent een onmogelijk mens... ja, dat tekent al de relatie. Ja. Snap je? Dus het hele zoeken naar wat is nou de oorzaak. Maar over die dating, ik heb wel eens mensen gehad waarvan ik op een gegeven moment zei... goh, wat zoeken jullie een godsnaam bij elkaar? En die hadden gedate en die gaven het toen ook toe. Toen zeiden ze, ja, we hadden maar 40% match op de datingsite... maar we wilden het toch proberen. Okay. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord. Okay. Dat betekent misschien dat het juist goed gaat, toch? Ja. Ja, misschien wel, ja, dat kan allebei. Je bent een optimist. Ja. ja, Nee, dat zou kunnen. Okay. Nou, goed. Uh, we gaan de muziek, ze, als we voor drie jaar hier zitten... dat ze horen dat wel twee derde Kijk, van de relaties tot stand komen. <laughs> maar oh, wat zijn we dan een suffe samenleving geworden. Jeroen Kant komt binnen. En die hebben we aangekondigd. Hij gaat voor ons spelen uh, het nummer Lisa. Uh, misschien hebben we hem op televisie gezien. Hij is namelijk een deelnemer aan het programma... De Beste Singer-Songwriter van Nederland. En afgelopen maandag kreeg hij te horen dat hij doorging... naar de volgende ronde. Maar nu is hij hier met Lisa. Lisa heeft haar vader nooit gekend. Want toen haar moeder vertelde dat ze zwanger was van hem. Werd hij wit tot aan zijn oren. Hij had nog nooit zo hard gerend. Haar moeder was de engel die ze was. Besloot haar kindje toch te houden. Want ze wist heel zeker dat ze van haar kind zou houden. Het was meer een zegen. Dan een last. En dus op een dag vol regen in april. Werd Lisa geboren, maar wat de toeval nu net wil. Ze had precies haar vaders ogen en moeders hart stond even stil. Wou Lisa weten hoe het kwam Dat ze haar vader nooit gezien had En waar die heen gegaan was dan En of die ooit nog terug zou komen En waarom duurde dat zo lang Dus moeder zette Lisa op haar schoot Ze keek haar in de ogen En zei al ben je niet zo groot De waarheid mag je weten vader die is dood, hij is gaan varen op de grote oceaan. Er was een hele zware storm en zijn schip is toen vergaan. Je zal je vader nooit meer zien, schat. Je zal je vader nooit meer zien, schat. Je zal je vader nooit meer zien, schat. Zo is het gegaan. op de vraag of papa ooit gevonden was. Wist haar moeder niks te zeggen. En dat vond Lisa nogal kras. Dus ze besloot hem te gaan zoeken. Maar naar zwemlespas. Zo gezegd was, dit keer zo gedaan. En met een broekzak vol met kwartjes. Kwam ze in Scheveningen aan. Daar is ze bij de verrekijker. De pier gaan staan. Tot op vandaag de dag kijkt Lisa over zee. Want waar haar vader is gebleven, daarvan heeft ze geen idee. Dus ga je ooit naar Scheveningen. Ga je ooit naar Scheveningen. Ga je ooit naar Scheveningen. Neem wat kwartjes mee. Dank wel. Jeroen Kant met Lisa. Jeroen, ben je aanstaande maandag weer te zien in de beste singer -songwriter? Nee. Wanneer dan wel? Um, <laughs> verderop een keer oh, okay. weer. Oké, goed. We merken het. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, en vandaag praten we in Pavlov met relatietherapeut en filosoof Jacques Vanen. met wetenschapsjournalist Mark Miras en met filosoof Gijs van Oene. De vira trein is een fiasco gebleken. En nu begint het Zwarte Pietenspel, want wie is er aansprakelijk? Het gebeurt na een mislukt project maar zelden dat er iemand opstaat en zegt... ik ben degene die hier verantwoordelijkheid voor draagt. Gijs van Oene jij houdt je onder andere bezig met maatschappij en cultuurkritiek. Waarom lezen we vaker dan vroeger over bazen... die hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen? Ja, ik denk dat het zo is dat we daar vaker over horen... of dat we dat vaker zelf menen dat dat zo is... Waarom dat precies zo is, denk ik, is nog niet zo heel makkelijk te zeggen. Het heeft met allerlei dingen te maken. Maar onder meer denk ik dat dat komt doordat uh, dat het ook wel reëel is... dat mensen niet meer als eenling ergens voor verantwoordelijk zijn. Waarom? Omdat over zoveel dingen tegenwoordig zoveel wordt doorgesproken... afgestemd, afgekaart, de democratisch doorgepraat wordt. Tweede Kamer, Eerste Kamer, alles wordt... Met elkaar besloten. Dus, dus zo de... wordt iedereen eigenlijk een beetje verantwoordelijk. Eigenlijk wel. Ik herinner me nog goed het moment, ik denk dat het een jaar of tien geleden was, dat in de politiek iets raars gebeurde. Dat vroeger had je eigenlijk traditioneel. Hè, de, de regering die bedenkt iets in de Kamer, controleert het. En dan kan de Kamer bijvoorbeeld zeggen van nou, die hebben het fout gedaan. En toen opeens gebeurde het dat iemand terug zei. Ja, tegen de, tegen de parlementariërs, ja, maar jullie waren er toch zelf bij? En dus jullie hebben daarover mee beslist. Mm -hmm. Dus was opeens die, die controlerende rol waarbij je kon zeggen tegen iemand... een bestuurder, een regeerder van het is jouw verantwoordelijkheid... was opeens als het ware 180 graden omgekeerd. van, Nee, maar jullie zijn verantwoordelijk. Ja, en als dat zo is, dan weet je natuurlijk niet. En daar ja. zit ook iets in natuurlijk. Hè, want iedereen wil voortdurend bij dat proces betrokken blijven... mee blijven denken, mee blijven praten... Dat is heel mooi. Dat is een vorm van democratisering, een vorm van emancipatie. Maar het betekent dus ook dat in zekere mate iedereen... Nou ja, in ieder geval heel veel mensen daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar durven mensen ook niet meer de verantwoordelijkheid te nemen? Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat is eigenlijk meer een psychologische vraag. Zou je kunnen zeggen dat mensen misschien lijden aan wilzwakte... dat ze vroeger wat stoerder waren, wat eerlijker of zo... en nu liever wegduiken. Dat weet ik eigenlijk Ik denk niet dat dat psychologisch zo is. Ik denk eerder dat zo is dat wij in een soort samenleving zijn, komen te leven en worden voorgehouden van... Uh, ja, je, je hoeft dat eigenlijk ook niet meer te doen. Hè? Je hoeft niet zo'n uh, zo held te zijn. Je bent gewoon deel, je bent een teamspeler, je bent een deel van een collectief en... Uh, maar snap je die woede? Die daar, uh, over, ja, woede. Uh, mensen worden wel boos als je ja. ziet van. Uh, weet je, er zijn allerlei managers die bij. Nou, neem bijvoorbeeld die woningcorporatie Vestia. Ja. Vorig jaar werd bekend dat ze, uh, ik geloof, 2 miljard was verdwenen. Nou, werken daar allemaal mensen, managers die enorm veel geld verdienen. Um, uh, en dan kan je eigenlijk wel verwachten van, nou, die moeten weten waar ze mee bezig zijn. En dan wordt er geklungeld en dan opeens is, uh, is er niemand thuis. Ja. Ik denk dat dat fenomeen wat managers betreft. Is, is eigenlijk al ouder. Het hele idee van manager als opvolger van. laten we zeggen, een eigenaar van een bedrijf. is al dat zo iemand. is eigenlijk niet meer zo. zielsveel verantwoordelijk. Hè. Dat is gewoon iemand die tijdelijk een klus komt doen, zou je kunnen zeggen. Dat speelt een rol. Um, ik denk ook dat een rol speelt dat. Uh, mensen gevoeliger zijn geworden nu. voor. Uh, laten we het noemen het falen van de elite. En dus verwachten eigenlijk meer van dat uh, mensen, bestuurders, mensen in een bepaalde elite, uh, elite die verantwoordelijkheid neemt. Althans, ze zijn eerder geneigd te denken dat dat niet gebeurt. En ze zijn eerder boos als ze denken dat mensen die verantwoordelijkheid ontlopen. Dus het punt is misschien dat ze dat vroeger ook wel deden... maar dat is nu een grotere gevoeligheid. Ja, maar dat voor... is niet zo gek, want ze verdienen enorm veel. En als ze dan uh, ja. als ze de laan uit worden gestuurd, dan krijgen ze nog een bonus, bonus mee, mee ook. Ja, nee, dat zou natuurlijk een rol, dat, dat zal zeker de, de boosheid aanjagen dat, dat die mensen met heel ja, dat geldt dat, geld, dat ja. veronderstelt dus. Wij zijn magiërs, wij kunnen dat. Wij hebben dat enorme talent, anders kun je die enorme inkomensverschillen niet rechtvaardigen. Ja, dat is waar. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen: dat is misschien de andere kant van de medaille: van wat heb je eraan als iemand zogenaamd verantwoordelijkheid neemt. Dat is eigenlijk een beetje een rare terminologie voor opstappen. Maar wat gebeurt er als iemand opstapt? Ja, misschien raakt hij aan de bedelstaf, dat weten we dan eigenlijk niet. Maar misschien krijgt hij gewoon een andere mooie functie als dat zo is. Ja, wat hebben we daar dan aan? Wat, wat is de meerwaarde daarvan? Dus ik denk dat we een maar, beetje... Wat bedoel je daarmee? Ja, waarom zou je willen dat iemand opstapt? Is dat een soort straf of is dat, is dat een afrekening? Wat, wat willen we daarmee? Nou ja, als die nog langer blijft, dan krijgen we misschien nog meer blunders. Nou, je zou kunnen zeggen, laat iemand zich inspannen om het beter te doen. Ja, dus ik denk dat er dat een zeker verwarring zit in, dat, in die boosheid over uh, geen verantwoordelijkheid nemen. En dat zit hem dan in hoe moet iemand verantwoordelijkheid nemen? Is dat een soort persoonlijk beschaamd uh, weggaan? Is dat excuses aanbieden? Wat je natuurlijk ook heel erg veel hoort. Maar wat ook heel erg vrijblijvend kan zijn. We bieden maar weer excuses aan voor het slavernijverleden. Of, en van alles kun je je voorstellen. Maar is maar, dat uh, typisch in onze cultuur? Want in Japan heb je wel eens van die managers die dan in het openbaar enorm in huilen uitbarsten. En, uh, is dat gemeend of is dat... Ja, ja. Nou, dat is denk ik voor ons, en dan zeg ik even... Ja, voor mij, uh, Westers, iemand, denk ik heel moeilijk te begrijpen. Ik denk, als je vraagt, is dat gemeend? Ik zou liever zeggen, ik vind dat iets te psychologisch... ik zou zeggen, het zit in de cultuur. Ja, dus mensen kunnen daar enorm... Uh, zijn dan beschaamd, zijn op een heel sterkere manier beschaamd dan wij... en voelen denk ik de drang om zich... Ja, ze zijn dus in hun publieke uh, status aangetast... en dan mm. willen ze laten zien, of ze moeten eigenlijk laten zien... dat ze dat verschrikkelijk vinden. Ze en... zijn als het ware vernederd en ze moeten iets voor jou... Terug doen. Maar mogen ze dan blijven als ze dat hebben gedaan? Of moeten ze alsnog vertrekken? Nee, die vertrekken altijd, die Japanners. Ja? Als ze ja. helemaal gehuild hebben, dan... Ja. Uh, ja. <lacht> ja, dan, mogen ze, dan mogen ze ook weg. <lacht> <lacht> uh, nee. Maar ik, ik vind, maar ik vind dat, dat, dat, dat zo'n zo, zo manager ook een voorbeeldrol uh, heeft. Hè? En, en kijk, als je naar die vieren kijkt... Het probleem is denk ik niet zozeer... Dat, dat nu die verantwoordelijkheid niet genomen, nu alles misgelopen is... maar dat in het proces van, van het, het ontwerp van dat ding... ook die verantwoordelijkheid niet genomen is. Uh, dat is volgens mij een toenemend probleem in de samenleving. Dat we, nou, doordat we allemaal kleine stukjes doen... Allemaal, uh, dat, dat, dat, dat verantwoordelijkheid nemen, er persoonlijk voor gaan... dat dat een goed ding wordt, uh, dat dat niet meer gebeurt. En dan denk ik, dan is het wel een heel belangrijk signaal... dat, dat uiteindelijk die manager... Uh, laat zien wat dat betekent, verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar nu zeg je denk ik al twee, in ieder geval zitten daar twee verschillende dingen En De één is, gaat iemand achteraf, als het misgelopen is, zeggen... ik ben daar verantwoordelijk, verantwoordelijk voor en niemand anders... dus ik uh, neem de consequenties op, in wat voor vorm dan ook. Of, maar dat zei je ook, je gaat in het proces... waarin er misschien wel iets mis zou kunnen gaan... zoals de aanbesteding en de constructie van zo'n trein... ga je daar zogenaamd bovenop zitten en ga je voortdurend kijken... He, wanneer gaat het mis? En moet je je voorstellen wat dat inhoudt. En dan moet je dus enorme planning maken van... ga ik daar iedere maand naar Italië bij spreken kijken? Van hoe staat het ervoor? En op welke grond, van welke criteria ga ik dan beslissen... van dit project ga ik afkappen? Oké. Okay. Dus dat... ja, maar... eh, we moeten even uh, dit gesprek onderbreken voor iets heel belangrijks. <lacht> Nederland heeft gevolleybald tegen Japan in Apeldoorn. En daar krijgen we nu verslag van. Uh, door Lars scheert, dat ben ik. Inderdaad, ik heb daarna gekeken in Apeldoorn. Uh, Nederland speelde tegen Japan voor de World League. En Nederland won van Japan in de World League. 25-18 het in de vierde set. 1925 een slecht begin van Nederland. Want de Japanners wonnen die eerste set met 1925. Maar vervolgens herpakte Nederland zich weer. Onder meer onder leiding van Maan. Die wordt steeds belangrijker voor dit nationaal team. Dat was... Die al die nog achterin speelt als Libero. maar die, die aanvaller is geworden. Is die steeds en meer belangrijker geworden. Voor Oranje. Nederland wint dus in de World League. Speelt morgen nog een keer. Tegen Japan. Um, ook weer in Apeldoorn. En zal die wedstrijd ook moeten winnen. Om uitzicht te houden. Op het spelen van de finale ronde. Later deze zomer in Argentinië. Maar de eerste stap is. Er. Nederland wint van Japan. In vier sets, dat wel 3-1. Goed, dankjewel. Uh, wij waren in gesprek. Ja, <laughs> want. Uh, uh, Gijs van Oene, filosoof. Uh, uh, even terug naar die, die, dat afschrijven van die verantwoordelijkheid. Hè? Uh, ik wil eigenlijk even terug, want we hebben het nu steeds over als het al finaal mis is gegaan, dat dan eigenlijk niemand zegt, hallo, uh, sorry, uh, ik heb een foutje gemaakt. Maar je kan natuurlijk ook die verantwoordelijkheid al eerder nemen. Op het moment dat je ziet van, hé, hey, wacht eens even, dit dreigt te ontsporen... Um, ik sta op en ik uh, moet misschien een hele vervelende mededeling doen, maar ik doe hem wel. Ja, ja dat, dat denk ik ook. Maar ik denk dat dat is eigenlijk de andere kant van de zaak waar we het zo net over hadden. voordat we onderbroken werden in onze Nederland-Italië-wedstrijd, zo maar zeggen. Over de Vira. Uh, in dat proces, uh, ik denk dat, dat tegenwoordig uh, wel degelijk in dat proces steeds preciezer wordt gekeken. van kan er iets misgaan, wanneer kan er iets misgaan, hoe moeten we die risico's inschatten. Dat doen niet alleen. Procesbegeleiders, maar ook de, de regering, zal het in dit geval, denk ik, ook gedaan hebben. Maar dan zit er ook weer het parlement, die ook tussentijds weer een rapportage wil weten. van hoe staat het ervoor. En stel dat dat allemaal gebeurt. Hè. Je zou denken dat is fijn, maar dat betekent dus eigenlijk weer dat we weer met z'n allen uh, daar mede verantwoordelijk voor worden. En dan heb je dus weer hetzelfde probleem. Ja, maar wie is dan eigenlijk de verantwoordelijke? Maar zeg je hiermee dat wij te ambitieus zijn in wat we in allemaal willen realiseren? Nou, ik denk keer... dat we moeten kiezen. Dus we moeten of zeggen van oké, okay, we gaan met z'n allen... de hele tijd dat proces bewaken en zijn ook met z'n allen verantwoordelijk. Of we laten dat aan één iemand over. En dat zou in dit geval dan de directeur van de Nederlandse spoorwegen hmm. moeten zijn. Of de minister die daarover gaat. Of staatssecretaris. En dan gaan we er ook een tijdje niet over zeuren. Ja. Ja, dat... ik, ik weet niet of... Wat me zo opvalt, is, ja, uh, van me. Uh, is het woord schaamte is net eventjes gevallen. En uh, ook in verband met uh, Japan, Japan hè, ja. uh, in Nederland versus Japan. Uh, hoe schaamteloos zijn bestuurders eigenlijk... He, want dat, dat valt toch ook wel op. En, en dat maakt denk ik jij mensen ook dat. wel boos. Dat, dat, dat, dat ja. ze zich uit laten ja, merken dat, dat, dat ze zich kijk, wel rotschamen. Kijk, jij zegt net, wat schieten we ermee op als we iemand ontslaan? Maar ja, iemand die heeft een aantal verkeerde beslissingen genomen... die vindt zichzelf, wat jij net zei, een ontzettend belangrijk. Iemand krijgt daar een enorm salaris voor. En uh, zou die man of vrouw zich dan ook niet schamen? Dat die niet iets heeft van, ik krijg van de overheid een enorm salaris. Ik, ik heb gefaald. Uh, gesteld dat dat heel duidelijk aangetoond is. Nou, bij de VIRA zijn we daar nu achter. En dan wordt er altijd zo schaamteloos doorgedenderd. Is mijn uh, idee. Nee, altijd. Ja, inderdaad. Uh, alsof, altijd, of, ik zijn uh, wel een uh, beetje wat tranen dan misschien. Dat de andere smer, kant Japans. op kijken. Gees, ja. je bent geen uh, psycholoog, maar uh, nou, hoe zit dat? Nou, ja, ik denk dat Saak wel een punt heeft. Uh, ik denk namelijk dat. Um, zijn, zijn punt zo net in die discussie over relatie... was eigenlijk dat het, het goed of de, de waarde van de relatie ondermijnd wordt... als je het gaat vermarkten, hè? onderdeel gaat maken van een soort marktproces. Zou je hier ook kunnen zeggen dat uh, die managers die dan veel verdienen en falen... die zeggen bijvoorbeeld vaak van, of als mensen klagen over een hoog salaris... ja, maar dat is marktconform. Ja. Dan zeggen ze niet van, ja, wat, wat zou ik nou eigenlijk moeten zijn... en moeten voelen en moeten denken. Nee, ze zeggen, ja, misschien ben ik eigenlijk wel... doe ik wel een heleboel foute dingen. Maar ja, dat is nou eenmaal tegenwoordig marktconform. Ja, maar dat is toch juist het ontlopen van een diepere verantwoordelijkheid. Ja, ja. Ja, Snap je, wel. je bent toch verantwoordelijk voor de beslissingen... die jij neemt in je leven, voor je eigen moraal... Nou, dat denk ik wel. Dus je zou kunnen zeggen dat we misschien niet meer die uh, protestantse moraal hebben. die de socioloog Max Weber ooit dacht dat. Uh, waar het kapitalisme op drijft. Hè? Dus die verinnerlijkte verantwoordelijkheid. Ja. En dat tegenwoordig ja, dat, dat mensen denken: naar nou, dat systeem dat uh, draait toch wel. Ik ben daar een deel van. En. Uh, nou, wat ik kan krijgen, dat krijg ik. En dat zal ik dan ook wel verdienen. En dan hoef ik me over die morele kant en die schaamte... hoef je, je niet meer druk te maken. Maar dat is natuurlijk iets wat ons aangeleerd wordt. Het is niet zo van, de een is een slappeling... en een immoreel mens en de ander is stoer. Nee, dat is iets... We, we creëren mensen als het ware zo. We selecteren ze er bijna op. Dus dan zouden we misschien een ander soort personen... maar dan gaan we weer een beetje psychologiseren... Ja, en maar toch vind ik dat men zo uh, moeilijk te accepteren benoven, ja. dat, je, dat je je eigen gedachten over moraal en over uh, wat redelijk is in een samenleving, dat je dat maar parkeert bij de buitenwacht. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Ja, precies. Dit is het spel. Je, je kan toch door jezelf autonoom zijn? Nou, ja, dat zelf, dat is heel belangrijk. De schaamte grijpt aan bij dat zelf, bij, bij dat je jezelf persoonlijk. Betrokken voelt en ja. daar zit de beste kracht in. Daar zit ook de inventiviteit in om uh, door barrières heen te gaan, uh, om klokkenluider te worden. Dat is die emotie van schaamte. Ik kan mij dit niet, ik, ik kan dit persoonlijk niet accepteren. Ja. En dat zet een systeem in beweging en dat zorgt ervoor dat het, dat het wel voor elkaar komt. Ja, de dus de... denk, ja, dus ik denk dat we, uh, ik zeg, we zijn een beetje zo gecreëerd in onze samenleving. Ja, dat komt voor een deel door, die, door dat marktdenken. Van wat, wat is mijn marktwaarde? Dat is veel belangrijker dan zou ik me moeten schamen. En voor een deel ook, en dat is een beetje de andere kant van het liberalisme of het neoliberalisme, zoals we dan tegenwoordig vaak zeggen. Um, we denken ook, uh, is het juridisch correct of niet? Hè? Dus ik kan ermee wegkomen zolang het niet strafbaar is. Dan ja, ja, is het wel oké. Okay. Maar dat is en, een symptoom van dezelfde... Dat uh, is het spel. Ja, ja. Ja, want daar verschuift het. Hè. De oude Grieken noemden dat parecia... dat iemand het lef heeft om de waarheid te zeggen. Zelfs tegen de koning. Met het gevaar natuurlijk dat dat je kop kost. En, uh, en, en dat lijkt wel... Dus omdat we allemaal deelgenoot zijn geworden van dat proces... Uh, hebben we ook kritiek op onszelf als we kritiek op het project hebben. He, want dan krijgen ja. we wat Gijs net zei. Dan krijgen we van... ja, maar je was er toch zelf bij, dus we zijn allemaal medeplichtig. Nou ja, ik heb geen idee dat ik voor die vira ben geweest, hoor. Dat uh, Was ik me niet voor Maar, er is dus, maar een Amerikaan... ben ik dat dus. Er is een Amerikaans onderzoek uh, waar het blijkt dat verantwoordelijkheid afschuiven besmettelijk is binnen een organisatie. Als de ene het doet, dan doet de andere het ook. Ja. Ja. Kunnen we daar ja. ons iets bij voorstellen? Heel veel. Ja, ja Jacques? Ja, natuurlijk. Op een gegeven moment heb je het gevoel dat je het alleen uh, loopt te doen. En uh, ik, ik kan me die strijd onder. Ik ben uh, jarenlang ook docent geweest. Docent drama en communicatie. En als de, als de een uh, makkelijk zessen geeft... en de ander is strenger en geeft uh, toch wel een vijf... en is strenger in de leer... op een gegeven moment denk je, ja, waarvoor doe ik het? Ja, het is uh, het in Holland effect. Daar heb ik onder andere gewerkt. En uh, <lacht> ja, het kan is toch sorry. gaan glijden? Ja. Ja, ja dat, ik denk dat dat waar is. Maar ik probeer eigenlijk steeds te zoeken naar... ligt daar niet iets achter? Van, is ja. het, is, het gaat toch eigenlijk niet om die... moeten we nou stoerdere individuen hebben? Want ik denk dat dat ook een misleidend uh, spoor is. Ik denk hmm. dat veel populisme bijvoorbeeld berust op... Uh, eigenlijk een overmatig vertrouwen in... Mogelijk, uh, mogelijk in managers en bestuurders... van als dat nou maar stoere kerels waren... ala, nou, noem maar op, Pim Fortuyn en Geert Wilders... als het nou maar echte kerels waren... dan zou die politiek goed werken. Jij verdedigt hiermee eigenlijk het poldermodel, de, de, de regelgeving. Nou, ik, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar ik denk dat het. Ik zeg eigenlijk alleen. Het is een misverstand om te denken dat moderne, complexe samenlevingen. met heel veel inspraakprocedures. dat die heel veel beter zou werken als aan het hoofd. Uh, stoere kerels met verantwoordelijkheidsbesef zouden zitten. Ik Laat denk dat het zou misschien het... fijn zijn voor ons allemaal als het wel zo was. Maar de, de wereld zou er niet heel veel beter door draaien. Laatste bleek uit onderzoek dat leiderschap, dat, dat leiderschap uh, samengaat met juist twijfel aan jezelf. Juist mensen die aan ja. zichzelf kunnen twijfelen, dat worden gezien als de beste leiders. En ik denk dat we nu het minder die managers nodig hebben en meer leiderschap. Want leiderschap is iets persoonlijks. Dat is iets waarbij je zeg maar ja. jezelf onderdeel maakt van, van, van jezelf inzet. Ja, ja, want je en je daarmee dat die kwetsbaarheid met... ook. Uh... Je, je koppelt dat met stoer inderdaad, maar dat is nog maar de vraag. We zitten te wachten op die stoere leider. We zitten misschien meer te wachten op die leider die inderdaad durft te twijfelen aan zichzelf. En dan ook zegt, nou ja, ik heb het verkeerd aangepakt en dus ga ik iets anders doen. Ja, en ik denk dat het tegenwoordig de mensen uitselecteren... omdat ze dat, niet, uh, dat, dat niet zulke mensen zijn. Die ja, komen niet maar, in die posities. Nee. Maar, maar, ja, dat maar, wordt maar, natuurlijk gezien als zwak. Maar, We selecteren ze ja. omdat ze op de markt hun, uh, hun, hun, hun mannetje moeten staan. Maar dat betekent ja. dat ze binnen de organisatie... niet die, die, die gevoeligheid kunnen ontwikkelen... en niet dat voorbeeld kunnen stellen... wat nodig is om de boel intern goed te laten uh, draaien. Maar Gijs, vind jij dat dan ook van een project zoals in Rotterdam... dat de burgers kunnen kiezen tussen een zwembad in de Maas... en een poppodium en, en dat soort dingen... Vind je dat, uh, dat is toch burgerparticipatie? Kan de gemeente dan later ook altijd zeggen... ja, jullie hebben er zelf voor gekozen? <laughs> ja, is dat iets is wel verleidelijk om daar iets over te zeggen. <laughs> ja. um, dat is een bepaalde vorm van burgerparticipatie. En ik, ik vind het moeilijk, want ik ken de mensen die dat project gewonnen hebben... Het is een leuk project, maar de manier waarop het gewonnen is... is een, niet en echt een fantastisch voorbeeld van ja. democratie. Okay. Ik ga uh, de verantwoordelijkheid <laughs> nemen, want uh, het is bijna 7 uur... en dat betekent dat Pavlov ten einde is. Uh, wij danken onze gasten van vandaag. Gijs van Oene, Sjaak en Mark Miras. En als u wilt reageren, dan kan dat via de mail... pavlovradio.ntr.nl Ja, en uh, Radio E gaat natuurlijk verder. Met Langste Lijn. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Deze man was tientallen jaren lid van de Partij van de Arbeid. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Met pijn in het hart nam hij afscheid. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Bij ons zijn hele verhaal. Jan Pronk. De Overnachting. Vandaag vanaf middernacht op Radio 1. Het Nieuws van alle kanten. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. Ik geef aan de stichting MS Research. Als arts en patiënt met multiple sclerose weet ik hoe ingrijpend MS is. MS heeft een gillig en niet te voorspellend verloop... Een oplossing is er nog niet. Die moet er komen door onderzoek. De stichting MS Research zorgt daarvoor. Al bijna 30 jaar. Daarom steun ik hen. U ook? Giro 6989. Ik ben Evert Braak, donateur stichting MS Research. Dit is Radio 1.